...voorwaarden op citroën.be. Angry Birds, de film, enkel in de bioscoop. Dit is Studio Brussel. Boer is Daanen. Hey, Netska hier. Dag 3 van mijn Studio Brussel Takeover. Die ga naar dat. Updates met Benedict. Ook waterhallen in, in de buurlanden. In Frankrijk beleven ze de ergste overstromingen in jaren. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. En ook in het zuiden van Duitsland kampen ze met grote problemen door het voortdurende natte weer. Mieke Strings, wat kan je ons vertellen over die problemen daar? In Frankrijk zijn er vooral overstromingen van de rivieren Seine en Marne, alle twee in het centrum van het land. Verschillende dorpen zijn ondergelopen. Ook in Parijs trouwens staan een aantal straten blank. In sommige dorpen is de situatie de laatste 100 jaar nooit zo erg geweest. Verschillende mensen moesten met boten geëvacueerd worden. En ook in Duitsland zijn een paar dorpen in het zuiden van Beieren, dat is in het zuiden van Duitsland, onder water gelopen. Het rampenplan is daar afgekondigd. In één dorp zitten 250 Vast in een school. Die school is niet meer bereikbaar door al het water dat er omheen staat. En mogelijk moeten die kinderen in de turnzaal overnachten. Bonden en directie bij het spoor proberen opnieuw een einde te maken aan de staking. In Vlaanderen is de hinder op het spoor beperkt voor de avondspits, 7 op de 10 treinen rijdt. Maar in Wallonië zijn er meer problemen. Ook vanmorgen, toen hebben stakende werknemers verschillende treinen die wel de reden gesaboteerd. Het punt van discussie is nog altijd het verlies van enkele compensatiedagen. De vakbonden eisen dat de maatregel wordt ingetrokken, maar voor de topman van de NMBS, Jo Cornu, is dat onbespreekbaar. Sinds vanmorgen zijn al honderden bedrijven onbereikbaar via de vaste lijn door een probleem bij Telenet. Een software update heeft het probleem veroorzaakt. Door een software update die we in ons netwerk gedaan hebben, hebben we inderdaad gemerkt dat er iets fout gegaan is. Enkele honderden klanten van ons, van ons business segment, konden niet meer bellen of gebeld worden. En een aantal mobiele klanten zag een aantal gesprekken verkeerd gaan. Met de name dat zij wel konden niemand bellen, maar misschien niemand konden horen of omgekeerd. Het is nog niet duidelijk wanneer de problemen opgelost zullen zijn. Ben je getroffen, dan kan je contact opnemen met de helpdesk van Telenet en vragen om je vaste telefoon door te schakelen naar de gsm. De koningin Paula Prijs gaat dit jaar naar de leraars van de scholengemeenschap in Sint-Niklaas. De leerkrachten hebben er een bijzonder onderwijsproject opgezet om leerlingen zin te geven in lezen. Ze hebben 36 auteurs en illustratoren uitgenodigd in de stad om uit hun boeken voor te lezen. En op die manier leerlingen gemotiveerd om meer zelf te gaan lezen. Deze scholier is enthousiast over het project. Ik vond het heel interessant om te weten te komen hoe de schrijvers en de illustrators ja, werken eigenlijk. Ik vond het leuk, want het is wat anders dan les en je leert toch veel met boeken en teksten en zo omgaan. En we hebben er heel lang toch heel veel tijd in gestoken, wat het wel leuk maakt. En David Goffin heeft zich op het tennistoernooi van Roland Garros geplaatst voor de kwartfinales. Hij won in vier sets van de Let Goolbis. Voor Goffin is het zijn beste prestatie op een Grand Slam toernooi. In de kwartfinale neemt hij het op tegen de Oostenrijker Dominique Thiem. Die is volgens Goffin een groot talent, maar hij kon er in het verleden wel al van winnen. Hij joue super goed voor l'instant. Il Hij is in top forme. En we doen een heel beetje parcours. Het zal een heel mooi match zijn. Maar ik heb het al gehad. We gaan een groot match maken. Het is een quart de finale. Dus we moeten alles doen om een einde te maken. Vanavond opnieuw kans op felle buien. Ook morgen wisselvallig met vrij veel wolken en buien. 15 tot 22 graden. Vrijdag en tijdens het weekend zacht, maar onstabiel. ...staat 199 kilometer file. Op de binnenring rond Brussel verlies je anderhalf uur... ...tussen Drogenbos en Groenendaal. En op de buitenring meer dan een uur vertragen... ...tussen sint stevens en Drogenbos. Het gaat ook traag richting Brussel op de E411... ...vanaf Overijzen. Op het Leonard-Kruispunt is de weg wel weer vrij. Richting Lomme gaat het ook traag op de E314... ...tussen Heverlee en Wilselen. En richting Antwerpen op de E34... ...van Voorwaaslandhaven oost Op de E17 van voor Kruijbeke. En op de A12 en de E19 vanaf Wilrijk. Op de Antwerpse ring verlies je een half uur Richting Nederland, tussen Sint-Analinkeroever en, en Antwerpen-Oost. Richting Gent is het ook een kwartier vertragen tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. En richting Hasselt gaat het nog traag op de E313 tussen Wommelgem en Randst. Daar is de weg wel weer vrij. Zon of wind, jouw energie. Elke dag beter met NG Electrabel. Life is music. No. Hey, Boris hier terug voor een uurtje Studio Netsky. Uh, ik kijk er weer naar uit. Het is mijn voorlaatste, Nee, mijn... Ja, mijn dag op de radio. <laughs> Het was al heel leuk de laatste dagen. En ik, uh, ik heb echt genoten van jullie feedback. We beginnen vandaag met een, een nieuw nummer van mijn album. Forget What You Look Like. Samen met Lowell. Ik hoop dat jullie ervan genieten. I just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 is forget what you look like van mijn nieuwe plaat 3 samen met Lowell. Um, laat me zeker weten wat jullie van deze nieuwe nummers denken op uh, 60-30. Iemand sms-t al This makes my day. Oh, wauw, super. Mooi compliment. Wat komt er nu? Uh, nu komt er James Joint van uh, Rihanna. Studio. NetSky I'd rather be smoking weed Whenever we breathe Every time you kiss me Don't say that you miss me Come get me Don't know I just know I want to Don't know I just know I want you I'd rather be van Rihanna, een van de vetste interludes die ik uh, de laatste jaren heb gehoord. Denk ik op een album, op een heel vet album ook vind ik trouwens. Uh, ja. Studio Brussel, stemt voor de Netsky album release tour. Een nacht, drie steden, en jij kan erbij zijn. We geven dus een feestje deze vrijdag uh, rond de release van mijn album. We gaan in drie steden spelen, Brussel, Gent en Antwerpen. We hebben heel de week al tickets weggegeven voor de Studio Brussel Bus, dat je erbij kunt zijn heel de nacht. Uh, maar we gaan dat weer doen. We gaan een, een wedstrijd spelen en degene die wint mag met drie vrienden op de bus achter ons aan op vrijdagavond. Wat zijn de vragen van vandaag? Yes. Je kan de dus enkele en alleen je plek winnen op die bus als je nu goed luistert. En als je het antwoord kent op deze vraag. Op welke twee festivals speelt Netsky dit jaar? Geef de namen van die twee festivals door. Door te bellen naar 078 365 365 als je plek wilt op die partybus voor jou en drie vrienden. Netsky, Boris, je kiest nog de hele avond uh, je platen. Nu komt er een Dombrowski remix van Encore van Mercer. Waarom ja. vind je dat zo'n goede plaat? Heel, heel vet nummer. Ik ben... Uh, een nummer beginnen spelen met dj zit, een, een goeie paar maanden geleden, denk ik. En ja, dat killed het gewoon. Ik denk dat Dom Bresky een van mijn, uh, mijn favoriete producers is van het, uh, van het moment. Heel toffe Franse gast. Ik ga er uh, hopelijk een, een samenwerking mee doen, maar dat staat nog niet vast. Maar uh, ja, heel veel nummer. Studio NetSky. Studio NetSky. belgische festivals die ik deze zomer speel. en Het antwoord daarop was uh, Laundry Day en uh, Doer. Dat zijn de twee festivals in België waar we spelen. Um, Jonathan en Thomas hadden het correcte antwoord. Thomas, goedenavond. Goedenavond Boris. Hey, alles goed? Alles goed met mij, ja. Super. Zeg, jij wilt erbij zijn graag vrijdag op ons feestje? Ja, heel graag. Heel graag. Fantastisch. En uh, ja, je ziet het zit er om een hele avond te feesten met ons. Het is, uh, het, is een, het is een lange nacht wel hoor. Wow, dat kan ik wel aan. Hey, super. Ja, goed. Super, Alright. Uh, Jonathan, jij zit ook aan de lijn? Ja, goedenavond. Top. jij ja, dat is ook juist. Super. Zeg, uh, jij kan er vrijdag ook bij zijn. Uh, ja, nou, okay. zeker zeker. Alright, allebei heel veel succes. Het is een redelijk moeilijke quiz. <laughs> ik geef het zelf eerlijk toe, maar het zijn een hele korte snipes. Dus goed luisteren. En ja, hopelijk tot vrijdag. Alright. Hoe het aan elkaar zit is als volgt. Jullie spelen dus Battle of the Fans. Zoals Boris net al zei, krijgen jullie snippets te horen van een nummer van hem. En jullie moeten uh, het nummer in kwestie herkennen. Jullie mogen gokken om de beurt. Als je juist gokt, dan, uh, dan win je jouw plek voor jou en drie vrienden. Maar als je verkeerd gokt, dan gaat de beurt naar de ander. Is het tijdelijk, Thomas en Jonathan? Ja, yep. yep. Dat betekent, Thomas, jij mag beginnen. Dit is jouw eerste fragment. Akelig kort. Wow, geen ja. idee. Oké, okay, slimme keuze. We gaan naar Jonathan. Ook heel kort. <lacht> nog niet. Oké, okay, terug naar Thomas. Um, nee, toch nog niet. Oké, okay, terug naar Jonathan. Het wordt geleidelijk aan langer. Altijd voor een gokje? Uh, nee, nog niet. Nee. Dat is misschien wijs. Thomas, terug naar jou. Ja, ik denk dat ik het weet. Oké, okay, oké. Okay. Ga je een gokje denk... wagen of ga je je beurt afwachten? Ik ga een gok wagen. Oké, okay, spannend. Zeg maar. Ik denk. We can only live today. Yes. Yeah. Yes. Super chic, ja. Toch, yes. toch weer een hele yes. korte snippet. Goed gedaan. Heel, heel, heel goed gedaan. Uh, het is toch Thomas, hè? Ja, dat is goed, Thomas. Thomas, oké, okay. toch voor de zekerheid even checken. Hey Thomas, ik zie je, je vrijdag. Zalig, Super, man. Superman. Even gaan we een feestje bouwen. Ik zie jou op, op de Studio Brussel, dus op, op uh, moment in de nacht. Ik weet nog niet wanneer, maar ik ga, ik ga je zeker een handje komen geven. Ja, dat is dat zijn. Yep. Merci. Top. Alright, tot vrijdag. Bedankt de te doen. Jo, tot vrijdag. Studio. Live. Music. studio Brussel. is Studio Brussel. Yeah met Billy 70 kilometer file. Op de binnenringer rond Brussel verlies je bijna anderhalf uur tussen Drogenbos en Groenendaal. En op de buitenring is het een uur vertragen tussen Sint-Stevens en Drogenbos. Het gaat ook traag richting Brussel op de E411 vanaf Overijse. Op het Leonardo-kruispunt is de weg wel weer vrij. En het gaat verder ook nog traag richting Lummen op de E314 tussen Heverlee en Wilselen. Richting Antwerpen traag op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeken. En op de A12 en de E19 vanaf Wilrijk. Op de Antwerpse ring verlies je een half uur richt ...richting Nederland tussen sint linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent is het een kwartier vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Deurne is door een ongeval de rechterijstrook dicht. Richting Hasseltraag op de E314, 313 beter tussen Antwerpen-Oost en Randst. Daar is de weg intussen wel weer vrijgemaakt. En richting Frankrijk gaat het ook traag op de E17 vanaf Aalbeken. Door een ongeval zijn op de E40 van Brussel naar Gent tussen Erpenmeren en Wetteren... ...ook de linker- en middenrijstrook versperd. En er staat daar ook een file <tied>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 Daffelgan Instant Forte. Uw reflex tegen pijn, waar u ook bent. Geneesmiddel met paracetamol. Bij pijn niet langer dan vijf dagen gebruiken zonder medisch advies. Daffelgan Instant Forte is bestemd voor volwassenen van 50 kilogram en meer. Maximum 3 gram per dag bij zelfmedicatie. Lees aandachtig de bijsluiter. Studio NetSky Straks spelen we weer een gloednieuw nummer in première op Studio Brussel van mijn plaats. Um, maar eerst ga ik dit nummer spelen Unwrapped met 21 Questions Dat is eigenlijk een hele coole uh, groep die uh, hip -hop nummers covert in een instrumentale funky manier En uh, deze keer hebben ze 50 cent gecoverd Fantastisch werk en uh, ja Geniet ervan Twitter, op Twitter, uh, op sms en een paar telefoontjes. Uh, heel veel goede reacties over deze dingen. Echt heel top. Let's go. Let's go. Deze week heb ik elke dag iemand gebeld uh, die featured op mijn album. Uh, vandaag heb ik weer iemand aan de lijn, Een Engelsman uit Londen, Paige. Die uh, featured op een nummer who knows. Dat gaan we straks spelen. Maar als het goed is, heb ik nu Paige aan de lan. Paige, how you doing? I'm good, thank you very much. Great. Where are you right now? In London. Nice, nice. nice. And then, <laughs> cool. Are you uh, Are you working this week? Are you in studio at all? Um, I'm in studio over the weekend. Nice. And a few days in the week. So, me and Paige worked on this song on, on my album called Who Knows. Um, we're actually going to play this song a couple of times live over the summer, uh, including a show we're doing in Belgium, Tour um, Festival. So, uh, have, you, have you played in, in Belgium before, actually, Paige? No, I've never played in Belgium. I've only literally driven through there once on the you're, way to Amsterdam. You're in for a tweet. <laughs> you're in for a tweet, mate. Um, the festivals over here eat like backstage and and in front of the stage. The crowds are amazing. The yeah, the backstage hospitality is absolutely incredible in Belgium. Uh, if I can say so. <laughs> But it's it's a really it's a really nice country to play at. So I'm I'm looking forward to uh, for you to see it. I'm excited. I'm excited. I'm ready for it. Brilliant. Is there anything you want to tell us about the lyrics in the song? Like, you, you, you mentioned that there's a, a personal note in there. Like, you don't have to share it if you don't want to, but... <laughs> <laughs> um, I think when they hear it, they'll know who they are. Yeah, but well, that's that's that's what music should be. Like, if you write it for somebody else, especially when it becomes a big song, I, I think it's amazing to have, like, a message for somebody special. So that's that's incredible. Yeah, and I think it's something, you know, everyone can relate to. So. Yeah, absolutely. Well, for this song... Um, it features your vocals but I've also worked with um, the Brussels Philharmonic Orchestra for this one I think it was really cool to like combine your real powerful kind of voice with uh, with like powerful strings I think it was a really good combination yeah, it's not, yeah it makes for an amazing sound wicked well thanks so much for joining the show and uh, I'll see you soon man yeah, see you soon All right, see you soon bye sure. De volgende plaats is dus Who Knows, samen met Paige op mijn album. Uh, ik heb ook samengewerkt, zoals ik al zei, met de Brussels Philharmonic om uh, de strings op te nemen. Als jullie reacties hebben, stuur ze zeker door naar 6030. Of op Twitter met de hashtags #tubru. Studio NetSky. Netsky Baby, I'm sorry For the things I've done Too much pride, shine too bright We were only young. Those days of glory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 Uh, ik denk nog wel een paar reacties hebben binnengekregen op SMS. Uh, ja. ik, ik zie ze hier in die ze wel. Hè? Ja, ik zie ze wel. Ik heb yeah. de source en het zijn uh, heel positieve reacties. Uh, Tom Francis heeft uh, getweet. Geef Netsky een eigen radiozender, wat een nummerkeuze. Hashtag held. Hashtag 2650 represent. 2650 erig represent. Iemand is een mist ook. Uh, dank u Boris voor de perfecte pauze tijdens het blokken. Uh, en iemand uh, zegt ook via sms... Boris, jij hebt een topalbum gemaakt. Wat een tracks. Groetjes, Diederik. Hey, Diederik, dankjewel. Dat is een heel mooi compliment. Bedankt. Heel mooi compliment. Iemand zegt ook... Boenk erop. Super. Uh, Netsky, dit is wat u groot maakt. Once drum and bass, always drum and bass. Meer van dat. En nog iemand sms'd... Boris, ik zie nu graag. Oeh, oké. Okay. Dat zal mijn vrienden zijn. Uh, of niet, hè. Of, of het zijn niet. hardcore ja. fans. All zeg, right. maar uh, super. Ik vind het wel heel leuk dat er mensen zeggen dat drum and bass... Uh, welkom is. Maar we hebben ook heel goede reacties gekregen op, op non druim based nummers en dat is, dat is ook belangrijk voor mij. Ik vind het leuk om, om meerdere genres te proberen en uh, het is toch leuk om die, die reacties erover te lezen, heel tof. Fantastisch. En morgenavond ja. kan je uh, helemaal ontdekken wat je allemaal hebt uitgeprobeerd. En morgenavond ga je het hele album het voorstellen, het hele album voorstellen ja, tussen 6 en zeven. Superspannend. Um, nu, voor het moment, kies je nog uh, platen, ook van anderen, behalve die van jezelf. Wat komt er nu aan? Nu komt er Shift key aan. Dat is eigenlijk een, een producer uit de UK. Al een gevestigde waarde in de, in de UK-dance-scene. Hij um, heeft heel veel garage uh, garagey dingen gemaakt. Uh, maar deze is echt een clubbanger. Uh, eigenlijk erg radio-onvriendelijk, maar dat mag ook zijn. Zeker. Voilà. van ShiftKey, uh, like this, deze heel vet plaats. Iemand doet heel veel complimenten over het nummer, zegt het is wel radiovriendelijk genoeg, ja, zegt super. iemand. Kijk en om. iemand geeft je ook een compliment, wauw, supermooie radiostem. Wauw, ja, ik heb gewoon nog altijd een beetje een verkoudheid, ik denk dat daarom een beetje hmm. zo laag klinkt, maar Die goed. Die grain werkt. Je partybus, Boris. Ja. Je raakt stilletjes aangevuld, hè. Ja, hoe ver we er eigenlijk nog over ongeveer, Wat denk je? Nog een paar, nog een paar. Een paar nog genoeg een paar. voor straks, als je zometeen jouw plek op de partybus van Boris Wilverzilver. die rijdt vrijdag van. Van Brussel, uh, nee eigenlijk we beginnen in Antwerpen, ja. uh, om dan naar Studio Brussel te rijden, dan het optreden in Brussel, dan naar Gent en dan eindigen we in Antwerpen. En je kan erbij zijn met drie vrienden. Het enige wat je daarvoor moet doen is zometeen het finale spel spelen, maar daarvoor moet je wel nog een vraag beantwoorden. En die vraag is: hoeveel nummers staan er op het nieuwe album van Netsky? getiteld 3. Als je het weet, bel heel snel naar 078-365-365. Uh, Boris, wat komt er zo meteen aan het de reclame? Uh, ik moet eens even checken, eigenlijk. ik weet het niet. Thief van... Ah, Thief van Oké. Okay. Uh, OK, is een, een vriend van mij uit LA. Heel cool producer. Heeft eigenlijk vroeger heel veel uh, trap gemaakt. Redelijk non-muzikaal vroeger. En nu met dit nummer heeft hij iets heel crazy gedaan. Met een, een, een jazz-saxofoon en daar een soort trapversie van gemaakt. Iets muzikalers dan vorige stuff. Maar uh, heel grote fan van. Spannend. Voor je ja. meteen voelt hij zich als een vis in het water. Natte bladeren brengen hem niet van de kaart. Sneeuw schudt hij zo van zich af. Dankzij de optie Grip Control bedwingt de nieuwe SUV Peugeot 2008 alle elementen. En dankzij Peugeot Private Lease kan u nu zorgeloos onderweg met de SUV Peugeot 2008 vanaf 269 euro per maand taxen, verzekering en onderhoud inbegrepen zonder voorschot. Ontdek hem snel in het hele Peugeot-net. Full service verhuur op lange termijn onder voorwaarden voorbehouden voor particulieren. Die avond in de bloemenwinkel. Flatter, flatter, flatter. Nou moe, vanaf deze week bij Humo, 19 weken lang, alle albums van Guust Vlater. Garantie opgeschaderd. De complete serie van Franquin, in harde kast, voor maar 4,90 euro extra. Haal een meter vroeg dan later, op de snap of de later. Zeg nu zelf, wie versmatig, elke week een nieuwe vlater. Humo! Ja, het is wel echt een uh, topfestival, hè, man? Ja, No, het is wel spijtig dat we niet op de festivalweide staan, hè. Nee. One extra cash. Play cash. Speel nu met cash. De nieuwe krasbuljetten waarmee je flink wat extra cash kan winnen. Een product van de Nationale Loterij. Bol, Bij bol.com geldt. Je bestelling kan je overal laten leveren. Ik zal het even demonstreren. Erik zag graag zijn pakketje op zijn werk geleverd. En voilà, we stappen binnen. En we staan terug buiten. Oké, okay, neem het maar van mij aan. Bij Bol.com ga je laten leveren bij je thuis, op je werk en ook in een van de honderden afhaalpunten. Bol.com, de winkel van ons allemaal. De is van het EK bij Albert Heijn. De EK-feestbox. Uh -huh. Spaar nu voor een doos vol producten om tijdens het EK helemaal uit je dak te gaan voor onze nationale elf. Uh -huh. Ontdek alle voorwaarden in de winkel of op ah.be dat feestje? In de Facebook zita feestje. Gewoon bij Albert Heijn. Net Sky. Hey iedereen, net kennen we altijd hier uh, voor mijn Studio Brussel Takeover. Uh, we hebben een vraag gesteld aan luisteraars uh, en de vraag was, hoeveel nummers staan er op een nieuwe album Free? Als je het antwoord weet, bel even naar 078 365 365. En uh, misschien win jij een plekje op de Studio Brussel Tourbus. Ik aan luisteraars en de vraag was, hoeveel nummers staan er op mijn album? Ik heb uh, iemand aan de lijn, 10. Jij hebt juiste antwoord, hè? Ja, ik denk het wel. Oké. Okay. Hoeveel had je gezegd? Ik heb twaalf gezegd. Ja, superkeu. Alright, Perfect. Zeg, uh, jij wilt er graag bij zijn vrijdag, heb ik gehoord. Ja, heel graag. Super, oké. Okay. Uh, heel veel succes. Je speelt vanavond tegen Valentin. Valentin, ben je er ook? Ja, ja, ja. even ik ben er nog. Ah, oké, okay, super. <laughs> Uh, ja. jij, jij komt ook mee vrijdag hopelijk dan? Of, uh, ja, ja, absoluut. absoluut Super, ja. oké. Okay. Ja, ja. Tof, oké. Okay. Ik wens jullie allebei heel veel succes. Dankjewel. Oké. Okay. Het is nodig, want jullie spelen. De Battle of the Fans, dat betekent dat jullie een nummer van Netske gaan horen, helemaal verknipte fragmentjes, worden steeds langer. En het is de bedoeling dat jullie elk om de beurt een gokje kunnen wagen als jullie het nummer herkennen, maar als je juist gokt, dan win je je plek voor jou en drie vrienden op de partybus. Als je verkeerd gokt, dan wint automatisch de andere. Dus het is de kunst om te wachten met gokken dat je volledig zeker bent, maar ook niet te lang. Zijn jullie mee? Ja. Goed, we beginnen met jou, Stien. Dit is het eerste fragment. Heel kort. Nee, dat weet ik nog niet. Terug naar Valentin. Nee. Oeh, dat was het al. Zal ik nog eens laten horen? Ja. Dat was het. <laughs> nee. Nee? Terug naar Stien. Haaier. Hey. super. Ja! Yeah. Yeah. Yeah. Hoe straf is dat? Ik denk dat ik hem niet had geraden op die derde sniffet. Dat is echt straf. Beter dan de maker zelf, Steen. Fantastisch. Ja, geweldig. Ja, ja absoluut. Ja, Steen goed gedaan. Eigenlijk Alex zou je in de studie moeten kruipen in plaats van maar... mij. Oh. Hey, maar super. Dus jij bent erbij vrijdag. Amai, geweldig. Zeg Valentien, bedankt om mee te spelen. Ja. Jammer deze keer, maar uh, Steen heeft wel echt wel verdiend gewonnen, vind ik. Ja, absoluut, absoluut. Super. Hey, bedankt om mee te doen. Steen, ik zie je vrijdag, hè? Oké, okay, super, tot super. vrijdag. Hey, uh, Maakt u een beetje klaar? Slaapt goed de dag ervoor, maar het wordt, uh, het wordt een lang nachtje. Dat ga ik zeker doen. <laughs> super, oké, okay, bedankt, hè. Dag. Dag. Uh, heel erg bedankt om mee te doen en echt proficiat. Want dat was een, een, moeilijke, een moeilijke opgave van ik. Dus heel chic gedaan. Ik heb nog een aantal nummertjes voor u klaar uh, liggen, waaronder deze: uh, Snake Chips met Days With You in de Pomo Remix your time so let me tell you Het nummer van uh, Snake Hips, Days Without You, en deze remix maakt het nog, nog maar beter. Uh, Pomo in de remix heeft de hele vette platen zelf ook uitgebracht. Uh, het zit er weer op vandaag. Dat vliegt hier ongelooflijk uit verwijvering, die uurtjes. Uh, ik vind het heel plezant om te doen. En uh, ja, bedankt aan alle luisteraars. Heel leuk dat jullie uh, zoveel feedback hebben gegeven. Dat is, dat is heel leuk om te horen. Morgen ga ik um, door heel de show eigenlijk met mijn album spelen. Voor de allereerste keer gaan we door heel het album gaan... Um, dus uh, ja, ik hoop dat jullie uh, morgen terug luisteren. Um, we geven straks om 7 uur, dat is binnen een minuutje, denk ik, uh, geven terug tickets weg voor uh, een clubnight van uh, vrijdagavond. Deze keer doen we Brussel. Dus uh, als je wilt, kan je gewoon naar stubru.be gaan en um, kan je daar tickets winnen voor onze clubshow in Brussel, vrijdag. Um, ja, bedankt om, uh, om mee te doen aan alle wedstrijden vandaag. Uh, morgen doen we terug een wedstrijd tussen 6 en 7 om plaatsen op de, de tourbus te winnen. Uh, maar ja, tot dan... Uh, kan je op de website stemmen voor. De... Controleer nog meer je woonwerkverkeer met de Touring Mobilis app. Download hem gratis en je beschikt meteen over de allerlaatste verkeersinfo gemaakt voor en door België. Touring, samen vooruit. Meneer Dutsch? Meneer Dutsch? Meneer Duts? Walter! Walter! Walter? Walter? Waar waren we? Duts. Bah. Vanavond, bah. na de afspraak, bah. op Canvas. Het is moordzomer bij Standaard Boekhandel. Ontdek de bloedstollende selectie in onze winkels en op standaardboekhandel.be. Standaard Boekhandel, je vindt er meer dan je zoekt. Alleen, stop nu eens! Ah, eindelijk. Hallo, uh, rijdt u toevallig richting Voorst? Ik moet naar het concept van de Strolling Rocks. The Strolling Rocks? We are de Strolling Rocks, dan. Kom hey? on, jumping. Ah, oh, nee, dat is nou echt even goed gezien. Geluk komt nooit alleen. Zo is de Volkswagen Polo nu beschikbaar met gratis airco en metaalkleur, en krijg je daar bovenop 2.000 euro exclusieve korting. Meer info bij Volkswagen concessiehouder of op volkswagen.be.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 Oké, okay, dan heb ik alles, hè. Eens kijken. Pasta, tomaten, tofu gehakt, paprika, verse basilicum. Ah ja, nog keukenpapier. Ik ken onze kinderen.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 Oké, okay. neem het maar van mij aan. Bij Bol.com ga je laten leveren bij je thuis, op je werk en ook in een van de honderden afhaalpunten. Bol.com, de winkel van ons allemaal. Hallo, ik ben Charis van het ondernemingsloket bij Partena Professional. Ik moet altijd uitleggen dat dat niet echt een loket is. Je moet geen nummerje trekken. Je regelt gewoon alles online of je kom zelfs langs. Vooral starters vinden dat enorm handig. Neem nu Maarten, die zich lanceert in 3D-printing. Een digitale krak. Maar papierwerk is niks voor hem. Was die content dat alles online verliep? Kijk, dat noemen we nu ondernemen met ondernemers bij Parthena Professional. Oei, je bent precies doodmoe. Ja, ik heb morgen Engels mondeling waar mijn accent is niet zo goed. Kom maar, minu. Een slok naloe en succes lacht u toe. Stop een hete patat in uw mond en dry hem al rond en uw Engels is ineens supergoe. Cool. Oei, maar misschien vindt de prof me dan maar een domme koe. Och, flash dan gewoon even dat toe. Je dos is anti-boe. Dat is Net NetSky in knakfocus. ...thuis bij de Wereldster over zijn nieuwste album. Nu in de winkel. Helemaal net sky. Helemaal knak. Leven elke dag. Zijn wij? Hey. Ik Bedankt voor ja, het duiden Ja, het Graag gedaan, ze. We mogen toch binnenkomen? Nee, hey, hey, buiten blijven. Oh. Het is toch fantastisch weer. Verander buiten in buitengewoon. Creëer de leukste plekjes... ...met de tuin- en terrascollectie van IKEA. Inspireer je op ikea.be... IKEA. Leven elke dag. Meer tv, dat is meer ambiance. En ook meer voordeel. Nog tot en met dinsdag. Hoe groter je tv, hoe meer voordeel. Zo krijg je bij een 65 inch tv een geschenkkaart van 325 euro. Voorwaarden in de winkel en op mediamart.be. Mediamart, .be. Media ik ben toch niet gek? Dit is Studio Brussel. In Hallo daar, vrienden van de festivals. Je kan straks tickets winnen voor Best Kept Secret. 7 uur, Benedict Cousament. Ook in Duitsland en Frankrijk, waterellende. Update. De problemen in Frankrijk zijn nog groter dan bij ons, vooral in het centrum van het land. Sommige plaatsen bleven de zwaarste overstromingen sinds 100 jaar en moeten mensen met boten geëvacueerd worden. Hier en daar is de scène buiten haar oevers getreden en ook in Parijs zijn een aantal straten onder water gelopen. Ook in het zuiden van Duitsland zijn een paar dorpen ondergelopen. In één dorp zitten 250 kinderen vast in een school die door het water niet meer bereikbaar is.